Raymond Seree met het Journal. Er komt crisisoverleg over de grote schade. die boeren in Limburg en Noord-Brabant leiden door het extreme weer. Een Limburg schrijft dat Limburgse en Brabantse landbouworganisaties. morgen praten met het ministerie van Economische Zaken en Verzekeraars. Het overleg volgt na het extreme weer. waarmee het zuiden deze week te maken had. De Hagel richtte voor miljoenen schade aan, vooral in de glastuinbouw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 De vorige premier, Grimson, moest opstappen nadat hij een opspraak was geraakt door de Panama Papers. De Iraakse stad Fallujah is volledig bevrijd van IS-strijders. Dat heeft een Iraakse bevelhebber gezegd. Iraakse troepen zijn nu ook de laatste wijk die IS bezette binnengetrokken. Het Iraakse leger kreeg luchtsteun van de coalitie onder leiding van de Amerikanen. De operatie duurde meer dan een maand. Een keer op de weg naar de TT in Assen heeft veel last gehad van de drukte en het slechte weer. In de loop van de ochtend ontstond op de A28 tussen Beilen en Assen 10 kilometer file. De automobilisten stonden uren vast en kregen stevige buien over zich heen. Bij het motorevenement zijn meer dan 100.000 bezoekers duizenden meer dan vorig jaar. Een Nederlandse duiker wordt sinds gisteren vermist in de Noordzee. De man van 63 dook met andere plezierduikers in België. Zo'n 15 kilometer uit de kust bij Duinkerken raakte hij vermist. Franse en Belgische hulpdiensten hebben tevergeefs naar de man gezocht. En intussen is de zoekactie gestaakt. Het weer buien met kans op onweer. Tussendoor ook wat zon. Het wordt 18 tot 20 graden. Morgen bewolkt en wat regen. Smiddags ook zon. En het wordt een graad of 19. Dit was het NMS. Show. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 2 kilometer. Tussen Hoevelaken en Eenbrugge 7 kilometer file. A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Afrit Haarlem-Zuid en Knoopend 5 kilometer door een ongeluk. De linker rijstrook is dicht en de rechter rijstrook is dicht op de A20 hoek van Holland richting Gouda. Tussen Spaanse Polderplein en plein 5 kilometer file. De N459 Rewijk Bodegraven bij Leiden-Utrecht is het een ongeluk gebeurd en de weg is dicht.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 Ja Rob, ik heb het even gekeken op de website van de KNMI. Nou, uh, vooral in de oostelijke helft van Nederland komen onweersbuien voor. Mogelijk ja. met hazelstenen groter dan 2 centimeter. Niet normaal. En bij de TT van Assen is het ook uh, noodweer in het verkeer vanmorgen ze Daar heel veel hinder van. En er is nou, dat lukt niet. En er is weer de kans op uh, bliksemingslag. Maar oh. niet hier. Oké, okay. nou, ik ben er blij om. Je hoorde de shocking blue uit 68. Toen was ik nog niet eens geboren. Je hoorde Venus... Ik wel, ik was toen al vier jaar. Jij was al vier jaar, al vier ja. vier jaar Ouwe. Ouwe. Ouwe. Wat uh. gaan we doen vanmiddag? Ja, we gaan vanmiddag natuurlijk weer Zandvoort nieuws in het kort... gaan we dan brengen en het nieuwe ZFM-weerbericht, Rob. Dat hebben we net even opgezocht. En dat ziet er voor Zandvoort prachtig uit. Mooi. Ja, ook het kaartje wat op de website van de academie staat... Zandvoort is niet getroffen door slecht weer. Dat is ook voor het eerst, hè? <laughs> Ja. Het is wel eens erger. Heerlijk, slaan. heerlijk. Heerlijk. Nee, dat gaan we zo'n beetje doen. En dan, uh, wat we dan in de tweede uur gaan doen, dat lezen we voor in de tweede uur. En we zullen Titi van Assen gaan volgen natuurlijk. Er is juist de start gaat om twee uur. Dat allemaal op bij Zandvoort op zondag. We zeggen een hele goede middag. Geniet lekker van de Pauje Weervraag. En natuurlijk van de Zalfoots Radio. Met heel veel goede muziek. Waaronder des van de Dobby Brothers. Hier is Long Train Running. Hey!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 Eens even kijken, normaal gesproken zou die dan moeten starten. Ja, daar komt hij aan. Hier is Pieter Allen.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 die je gratis kunt downloaden in de Play Store, App Store en Windows Store. Kijk dan even op de app onder Strandverkiezingen laat like jouw stem horen. Ja. C'est ce qui faisait tout son charme quand je chante la la la la la parce que moi je me pardonne je me pardonne pas je me pardonne pas je me en je, je me en je me en Ram, pa pam pa, pa, pa, pa, pa. Vala dumpar Maar... De jaren 80 de singer van Laura Bernegan en de self-control. De zondagmiddag van uh, CFM. Show, Cor zit ook weer op zijn plekje. Koptelefoon op, Cor. Ja, daar ja, is hij weer. Ja, ik was bezig met de koffie, hoor. Ja, alleen daar uh, hebben we geen tijd voor, hè, dat weet je. Ik heb toch we zijn met radio nog bezig. Had. Ik heb toch helemaal geen koffie <laughs> gehad van nog. Nee, lekker, hè? <laughs> Hoe laat was je bed uit? <laughs> nou, ik zal je vertellen. Ik heb een uh, airco heb ik, uh, in mijn slaapkamer. Het ja. stond dus aan vannacht. En ik had mijn...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 Vind ik fly... zo leuk, even deze plaats? Doe de goed op dit. Jawel, de single van 21 Pilots en Stressed Out. Ja, zo ik het CIV-weerbericht ziet er even wat anders uit... dan het landelijke weerbericht. Kijken we bijvoorbeeld naar de race op dit moment van de TT in Assen. Nou, dan gaat het flink een keer, hoor. Jongen jongen. jongen, jongen. En wij hebben hier de zonnebril nodig.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 I'm Van de TT in uh, Assen. Die is stilgelegd vanwege het slechte weer op dit moment. Dus ze gaan hem straks opnieuw starten voor uh, 12 ronden. Even afhankelijk van wat het weer de komende tijd daar gaat doen, natuurlijk. Hier is Work from Home. I, I am wearing I'm sitting pretty but I know you put in them hours.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 Niet koor en door, maar kooi erop doen het tussen 2 en 5. Met Salford op zondag en leefbek nu Sunshine Reggae.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 Your fight.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 Als je gaat kijken van wat er allemaal te koop is... in andere landen bijvoorbeeld... Hè, moet je eens naar Girolle gaan... dan heb je gewoon 45 winkels daar... en dan koop je de meeste pleuralia waar Girolle op staat. Maar hier in Zandvoort het is niet eens een glas te kopen. Het, waar nou, Zandvoort ik voel gaat. een uh, souvenirswinkel uh, aankomen. Ja, maar ja, die souvenirswinkels die hebben natuurlijk maar een bepaalde periode... dat ze kunnen verkopen...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 Nou, heel goed. Nog even, wanneer is die? En jullie is die hier en het begint op 4 uur middags en het duurt tot 10 uur s'avonds. Wat gezellig, hier is Bailar. Despacito, mami, yo sé que te va gustar. Despacito, mami, yo sé que te va encantar. Bien, dale, mama.